Goedemorgen, ik ben Dilke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Heb jij zin in een reisje? Dan kan je je nu aanmelden. De inschrijflijst voor de tweede corona-testvakantie gaat nu open. De trip gaat naar Gran Canaria en er is plek voor 180 zonaanbidders. Het is wel een aanrader, vindt de reisleider van de eerste proefvakantie naar Rodos. Het is veel lekker in de zon liggen. Boeklezen, Netflixen gebeurt veel, maar ook activiteiten als uh, veel sporten wordt er gedaan. Dat verbaast me ook wel. Veel crossfit, yoga, maar ook gezellige dingen als Mario Kart, darten. Inschrijven betekent niet dat je meteen je koffer kan pakken. Je moet ingelood worden. Voor het reisje naar Rodos kwamen 25.000 aanmeldingen binnen... terwijl er nog geen 200 mensen mee konden. In Kaapstad in Zuid-Afrika worden hele woonwijken geëvacueerd... vanwege een grote natuurbrand op de tafelberg. Onze correspondent ziet de brand vanuit haar raam. Ja, ik woon zelf aan de achterkant van de berg. en Ik zie wel een dikke grijze rook de bergketen overrollen. en uh, ja, de voorkant, in het centrum, brandt het nog steeds. Gisteren kwamen de vlammen al bij een deel van de universiteit die daar staat. Er zijn een hoop historische dingen verbrand. Die lagen opgeslagen in een universiteitsbiep. Kleinere goede doelen hebben het afgelopen jaar veel last gehad van de coronacrisis. Hun inkomsten gingen behoorlijk hard achteruit. De grote goede doelen deden het een stuk beter. Vooral natuurorganisaties zoals natuurmonumenten kregen er leden bij. Dat komt waarschijnlijk doordat we vanwege de lockdown veel wandelen en de natuur meer waarderen. De Amerikaanse president Biden, oud-president Obama en meerdere celebrities... hebben Amerikanen opgeroepen om een coronaprik te komen halen. Dat deden ze tijdens een speciale vaccinatieuitzending op tv. Roll up your sleeves. I want to make sure that our communities, particularly ones African-American, Latino, as well as young people, understand that this will save lives and allow people to get their lives back to normal. Aan de prikoproep deden onder meer een aantal basketbalsterren en beroemdheden, zoals Jennifer Lopez mee. In Amerika vaccineren ze trouwens als een malle. De helft van alle volwassenen heeft daarom minstens één coronaprik in zijn arm zitten.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. It's mud Something's was on. We'll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 Ja, dat, ja, absoluut. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn al meer, meerdere kinderen geweest uh, die in de publiciteit zijn gekomen met deze ziekte. En dus ook uh, uh, geld hebben kunnen inzamelen. En bij sommigen is dat dan ook gelukt. Ik ja. las ook dat uh, het medicijn, hè, dat kost meer dan 2 miljoen, één, één zakje. Ja, klopt. Ja, ik heb ook gelezen dat het niet meer dan 150.000 euro zou mogen kosten.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 Want die andere jongeman, die dus inderdaad hetzelfde had... God, ik ben even zijn naam vergeten. Jamie? Ja, precies. Ja. Nou, die, dat, dat is daardoor ook gaan rollen. En uiteindelijk is dat ook binnengekomen, dat bedrag. En het is gelukt. Nou, ja, dat, dat moet dan voor deze jongen toch, voor Liam toch ook mogelijk zijn, lijkt me. Ja, het, het lijkt mij ook. En ik, ik geloof er ook in. Maar het is, uh, ik noem het maar een oude diesel die eventjes moet gaan rollen...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 Ja, ja, ja, ik denk ik hou het netjes. Maar <laughs> nou, inderdaad, het. Het, is, het, is, het is Ik vind het, het is, wel hoor dat je dat gewoon mag zeggen, want het is ook schunnig. Het, is, ja, het, is, het is, moet is, eigenlijk uh, het niet, uh, niet zo zijn. Ik denk dat het echt gewoon naar de tweede, dat hier kamervragen overgesteld moeten worden als je het stuk ook leest. En ja. uh, het, het, ja, het kan gewoon niet. Ik, ik, volgens mij leg je als dokter of, of, of iemand... Uh, Een ja, met af. Je af.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 Dankjewel voor dit gesprek. En wie weet, tot een volgende keer. Zeker. Bedankt okay. ook. Fijn weekend. gelijk. Dag. Dag.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 Wanna end up in that same place again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 Het nieuws en de reclame in het tweede uur tot zometeen, dag